Wekers herhaalde dat het rapport op lokaal niveau is blijven liggen... en dat die niet van elke fraude op de hoogte wordt gesteld. De Tweede Kamer wilde voor zeven uur vanavond een brief... met de feiten van Wekers. Wekers liet weten meer tijd nodig te hebben... en de Kamer heeft hem die tijd gegeven. In het zuidoosten van Frankrijk zijn op klaarlichte dag drie mensen doodgeschoten op straat. Een vierde persoon raakte gewond. Over het motief van de schutter is nog niets duidelijk. De man is na de schietpartij aangehouden. Volgens Franse media is de man van 19 die bij zijn arrestatie een jachtgeweer bij zich had. Het incident gebeurde in Istre, vlakbij Marseille. Berichten dat de dader iets met Al-Qaeda te maken zou hebben, zijn van officiële zijde niet bevestigd. Minister Schultz neemt voorlopig nog geen besluit over een IJmerverbinding tussen Almere en Amsterdam. Dat gebeurt pas als er de komende jaren 25.000 extra woningen in Almere zijn gebouwd. Door de crisis in de woningmarkt is nog niet te zeggen wanneer dat zal zijn. Over de IJmerlijn wordt al jaren gepraat. Het is een lijn die het westen van Almere over water moet verbinden met het metronet in Amsterdam.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 Minister van Buitenlandse Zaken Kerry zei dat er in Syrië hoogstwaarschijnlijk twee incidenten zijn geweest. waarbij chemische wapens zijn gebruikt. En dan het weer vanavond en vannacht van het Westen uit bewolking. Tegen de ochtend valt in het Westen de eerste regen. Minimaal vannacht tussen 8 en 11 graden. Morgen regent het een flink deel van de dag en dan wordt het 9 tot 14 graden. Zaterdag valt er nog een bui, zondag overwegend droog. Dit was het NMS Journal.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 zijn je op de NL altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two pink. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Rijntjes. Een heel goedenavond. avond. Onze twee dingen van vanavond zijn... koffie als levenswerk en het weggeven van een nier. De nier staat in de hoek van de kamer. Die staat nu in een, in een ijsbox. En uh, zo gauw de bloedvaten vrij geprepareerd zijn halen we, we hem uit de ijsbox... en dan uh, maken we hem klaar voor implantatie. Ja, de chirurg tijdens de Max-uitzending Operatie live. Het gebeurt steeds vaker dat mensen een nier krijgen van een levende donor. Zoals bijvoorbeeld Jaap Reinissen. Uh, hij kreeg de nier van een uh, goede vriendin van zijn ouders. Reiniers, zei het hij trouwens. Lia Verhoef, en zij zitten hier samen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, uh, Jaap Reindersen. 44 jaar. Drie jaar geleden heeft u de nier gekregen ja, van uh, uw buurvrouw. Voelt u zich nou verantwoordelijk voor haar nier? Uh, ja, een klein beetje wel. Het blijft altijd een vreemde nier, maar je blijft er altijd wel verantwoordelijk over. Ik stel er af en toe ook wel op de hoogte hoe het met me gaat. En dan uh, doen we ook andere dingen. We praten er haast nooit over. Alleen als we elkaar zien of er iets wat gebeurd, dan bel ik er nog wel eens even. Maar waar blijkt dan de verantwoordelijkheid uit? Uh, ja, tot hij het blijft doen. Uh, ook uit uw eigen gedrag bijvoorbeeld, om te zorgen dat u ja, gezond blijft? Ja, ik blijf, ik blijf altijd kijken wat ik kan doen en wat ik uh, wel en niet kan. En uh, dat, dat komt altijd... Uh, ja, daar blijf je altijd over nadenken. Of, je... of er een kans is dat hij af kan stoten. Dat kan ook buiten jouw macht liggen, maar dat kan ook ergens van jezelf binnenkomen. Ja. Dus je kijkt altijd wel wat je, wat je moet laten en wat je niet um, kan doen. Maar ook om, omdat zij het is, hè? is het zo dat u dan denkt... nou ja, heel veel drinken, dat doe ik maar niet waar ze bij zit. Want is misschien is het goed voor die nu. Nee, nee ik, ik weet dat ze heel graag van wijnlust. Dus, het <lacht> is toch niet waar? En, uh, dus... Uh, dus ja, daar, daar, daar drink ik dan een extra glaasje wijn op, bij wijze juist. Van spreken. Juist, ja, dus, juist, juist mag. Daarom, ja. En je moet altijd positief blijven, want uh, negatief is altijd, uh, klinkt altijd zo naar. Dus altijd positief blijven tot je altijd te blijft doen. Uh, mevrouw Verhoef, um, is het nou u nier in zijn lijf? Of is het zij nier inmiddels? Nee, hoor, het is absoluut zij nier. Ja? Ja, de, dat is... De, nooit één moment is daar een gedachte nog steeds niet van... dat is een stukje van mij. Nee, dat is... Het echt losgelaten. van hem geworden. Absoluut. En vindt u nou dat u iets te zeggen heeft over zijn levensstijl? Of zeker niet. Nee? Net zo min als dat ik over mijn kinderen iets mag zeggen. En hij, hey, nog minder. Hij heeft maar zo'n klein stukje van mij. Dat, nee. heeft u echt, dat is echt letterlijk weggegeven. Dat is, dat is gewoon weggegeven. Ja. Nou Is het zo dat uh, het aantal mensen dat in Nederland bijleven... net zoals u dus een nier doneert... dat is vervijfvoudigd ja. in 15 jaar tijd. Ja, dat is mooi. Ja. Uh, het zijn er inmiddels um, 30 per een miljoen inwoners in Nederland. Dus ik dacht, de wereldtop uh, in, uh, in Nederland. Of is de wereldtop behoorlijk? Ja, vermoor, wij hoorde ik dat ook op de radio, ja. Want wat was nou het moment dat u dacht, ga ik doen? Ga ik aan hem geven? Nou, dat het, het probleem is, is bij ons natuurlijk al heel lang bekend. De eerste keer dat, uh, dat Java neer moest. En dat, uh, nou, daar waren wij ook eigenlijk wel getuigen van. Want wij, wij zijn al heel lang bevriend met zijn ouders. Ja. En, uh... en u heeft een, een aangeboren nierafwijking? Ik heb een aangeboren nierafwijking tussen de blaas en de nier. Dat, dat, dat is een buisje wat uh, vocht naar de blaas toebrengt. En dat, dat was kapot. Dus als ik plaste, dan plaste ik en naar binnen en naar buiten. Ja. Dus dat, dat er was een Daar geboren... moest het aan gebeuren. Ja, daar moest, uh... moest het al dan gebeuren. Ja, ja want uw, uw vader heeft ook twintig uh, jaar geleden, en daar refereert u aan... Uh, ja. uh, ook ja. een nier gedoneerd. Ja, die, dat klopt. die is na 22 jaar werkte niet, functioneerde die niet meer nee, goed. Ja, functioneerde En toen, uh... ja, toen? Toen zaten wij een keer te eten bij, uh, bij de ouders van Jaap... bij dus uh, Willemien uh, en Willem. En uh, toen kwam het ter sprake dat het met Jaap weer slechter ging... dat hij dus bijna weer aan de dialyse zat en zo... En, uh, en de familie had geen nieren meer ter beschikking. Ik bedoel, er zijn allerlei omstandigheden waarom die niet beschikbaar zijn. Dat kon gewoon niet. En uh, ja, dan zie je het verdriet van, van zijn moeder. En ik ben zelf ook moeder. En dan denk je, jeetje, het zal je toch niet gebeuren, hè? Dat je je kind onder je handen weg ziet glijden. En ik bezit zelf, godank, een hele goede gezondheid. En ik ben er ook eigenlijk erg makkelijk in. Dus ik zei gewoon, tijdens een glas wijn of tijdens het voorgerecht... of tussen de... enzovoort, ja. zeg ik van, nou... Mogelijkerwijs kan ik helpen. Zou het, zou het zinvol zijn als, als ik een nier ter beschikking zou stellen? Nou, toen hebben ze dat doorgespeeld naar Jaap. Want dat kunnen ouders niet beslissen. Het is, het is zijn leven. Het is, uh, zijn, uh... Ja, en toen? Wat dacht u toen, toen u dat hoorde? Ja, hartstikke blij natuurlijk. Want uh, kijk, binnen de familie was, uh, was er geen mogelijkheid meer. Dus, uh, en wat, want, wat, wat is dat dan? Waardoor dat niet kan? Uh, mijn moeder... Uh, die ja, is die bijna die 66 en die staan neer werd gehouden. En dan kreeg ze oude suikerziekte ouderdom. Dus ja, dat ging moeilijk. Ja, kon niet? Kon niet. Mijn broer kon wel, maar die kon het geestelijk of kon het niet goed aan. Dus ja, dan, dan houdt dat ook op. Want je moet niemand dwingen tot nee. de afstand. Want dat, dan, dan wordt het helemaal niks. En mijn vrouw, ja, wij hebben nog geen kinderen. Maar stel dat er nog kinderen in de, in de toekomst komen. En die hebben hetzelfde probleem. Dan hebben we altijd nog uh, dat achter de hand. Dan kan zij dat doen. Dan kan zij nog doen. TZT. En uh, TCT uh, dat ook nog doen. En hoe vond u dat van uw broer? Dat hij uiteindelijk daar inderdaad van... Hey, in een soort ongemakkelijke situatie dacht... Nee, nou, nee, dat wil ik gewoon niet. Dat is zijn keuze, zijn gevoel. Dan moet je ook bij hem laten. En voor mij is het... Kijk, de wereld stopt niet bij hem namelijk. Nee. Mijn leven gaat gewoon door. Want uh, zijn technisch gewoon gezien, zijn er nog dialyse uh, Ja, er waren alternatieven. Alternatieven ja. voor, uh, voor, uh, voor de nieren. Dus dan ga je dat circuit Of uh, die procedure ja. in. Dus dat maakt voor mij niks uit. Maar opeens was daar die, die lieve vriendin van, van uw ouders die dat zei. Ik kan ja. me voorstellen dat het ook bijna een te groot aanbod is. Ja, in eerste instantie wel. Maar dan ga je over nadenken, je gaat het melden bij het ziekenhuis. En daar wordt het ook nog even goed, goed duidelijk gevraagd aan de, van de, aan de, medici, van de medici, Wil me en wil, wil, wil, wil ze wel die nier afstaan? Want dat is, uh, je moet er wel goed achter staan om dat te ja. kunnen doen. Want is het zo, heeft u, u zei dat deed ik bij een glaasje wijn tijdens het voor. Oh, ja. <laughs> maar u had daar nog niet voor die avond over nagedacht. Ik heb wel over het probleem nagedacht wat er, wat er met hem gaande is. Ja, Nee, maar niet was over dat u dat zei. Nee, zou... nee, nee, niet bewust. Ik was helemaal niet van plan om zoiets te zeggen. Ik merkte op die avond dat het probleem dus weer dringend werd. En dan zie je verdriet van de moeder. En dan, dan kwam eigenlijk... Het was wel iets waar ik uh, ooit wel over nagedacht had, jaren eerder. Van, dat moet toch kunnen? Maar dit kwam eigenlijk redelijk spontaan op. Want die ja. avond zat u thuis. Uh, u toen had uw eigen kwamen, kinderen. Ja. En, ja, ja. en toen, ik bedoel, ging er daar ook nog wel momenten aan, aan uh, vooraf aan uiteindelijk die donatie? Dat u dacht: ja, moet ik dit nou wel? Het is, is toch ook. Het is wat natuurlijk, hè? Uit jawel, je lijf. jawel. Uh, ik heb gelukkig een uh, nuchtere familie. <laughs> ja. en, uh, Zo klinkt u zelf ook volgens mij. Ja. En als ik zeg dat ik iets wil. Dan weten ze dat het weinig zin heeft om <laughs> daar tegenin te gaan. En ze vinden het ook eigenlijk wel een, een hele goede gedachte, vonden ze het. Want ze kennen Japen ook. En, maar dat niet alleen. Ze, ze zeggen gewoon, ja, het is prima. Als, je, als de dokters zeggen dat dat het bij jou kan, dan uh, hebben wij daar ook niks over te zeggen. U heeft daar geen moment meer aan getwijfeld? Nee, daar heb ik, ben ik me heel bewust van geweest. Op het moment dat, uh, dat ik dus tegen de operatie aan was, toen dacht ik van, heb ik nou eigenlijk wel eens een keertje twijfels gehad of dat dit eigenlijk wel de goede weg is. En toen heb ik, me va heb ik vastgesteld dat dat gewoon, nooit gebeurd is. Het was goed wat ik deed. Zo voelde het. En toen lag u daar allebei in het ziekenhuis? Ja. Want yes. toen was daar ja. de grote dag. De grote ja. dag ja. Hoe stond dat daar in uw agenda? Wat stond daar? Uh, tien uur aanwezig zijn of zo, geloof ja. ik. Of zo. Ja, Niet een, een soort vlag? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, heel nuchter eigenlijk. Want uh, uh, de week ervoor, of nee, de dagen ervoor zelfs nog, maar heb ik gewoon nog gewerkt, veertig uur lang. Eigenlijk kon ik dat volgens de artsen kon ik dat niet meer achteraf. hoor Na de operatie zeiden ze dat. Tm. Want, uh, maar ik werkte gewoon nog 40, 50 uur. Dus ja, voor mij was het gewoon... Uh, ja, het, klinkt, het klinkt hard, maar gewoon maar naar de garage gaan. En daar even, even de, de, de stallen. En ja. dan komt er een nieuw onderdeeltje, een motorklep open. Een nieuw onderdeeltje erin. Het klinkt hard, maar. Nou, het klinkt relaxed. Uh, relaxed, ja, ja het, zo je klinkt het ook. En dan uh, gaat de motorkap dicht, en je ligt een paar dagen nou, of een paar weken dan, voor mijn, voor mijn geval, in het ziekenhuis. Om uh, je medicijnen en je, je nieren te laten functioneren mm. en de maar Dus ja, voor mij was het ook weer uh, ja, ja, relaxed om gewoon. Uh, en, uh, Daarna gewoon uit het ziekenhuis ben ik gewoon weer dingen gaan doen. Ja. Ja, niet gelijk naar, gelijk gaan werken. Nee, je maar, moest uh, natuurlijk bijkomen. Maar bij... in zekere zin was het niet een hele grote heftige ingreep Nee, nee, nee, nee, nee. De, nee. In het verleden heb ik al zoveel operaties meegemaakt. Uh, de eerste keer, zeg maar, toen ik uh, toen constateerden dat het wat aan manier was. Toen was ik zes. Ja, toen, ben ik, uh, toen lag ik in het Sofie kinderziekenhuis. Dus ja, dan maak je al een grote operatie mee. En de tweede keer ben ik twee keer geopereerd. Omdat de, de eerste keer tijdens de transplantatie. Uh, was er goed aangesloten. Maar toen bleek er nog een klein. Uh, nog een, ja, uh, dus. Iets. U had wat aan uw lijf. Uh, ja, nog en, ja, wat, ja, ik kon lijf, er wel bij. Lijf nog, uh, ja. En toen ben ik acht uur uh, op tafel gelegen. Dus voor mij maakt dat niet meer. Uh, nee, en, uh, en het is goed gegaan. Maar hoe was het dan voor u? Want dit was voor u wel de eerste keer. Ja, dat hoor, u... ik heb geen ervaringen. in die zin. Ik, ik, ik was eigenlijk gewoon ontzettend nieuwsgierig. Ik bedoel... het ik had natuurlijk De dokters hebben me goed voorgelegd. Ik, dat was prima allemaal. Het was een prima ziekenhuis. Maar uh, ik, ik was gewoon ontzettend nieuwsgierig wat er ging gebeuren. Ik, ik bleef ook gewoon kijken, vragen en wat dan ook. Was u bij kennis dan? Nou ja, tot... tot, tot Oké, okay, uh... ik wou niet zeggen, want dat kan toch nee, niet... Uh... Nee, nee, nee, nee, na die tijd was het eigenlijk rot vervelend <laughs> ja, heeft, het, heeft het lang geduurd? Voordat u weer hersteld was? Nee, dat... Ja, die vermoeidheid is even gebleven. Dat, dat, dat duurt wel even twee, drie maanden, denk ik. Dat je toch wat, wat minder goed functioneert als, als voor die tijd. Maar ik denk dat ik na drie dagen weer thuis was. Ik was die drie dagen ben ik wel ziek geweest. In die zin, dat ik over moest geven. En dat is niet leuk als je buik open ligt. Maar dit is zo'n cul-verhaal in, in het grote geheel. Ja. En, en dat toen, is hè, alles... die ouders van, van u, ja. die komen dan bij u aan dat bed... Ja. Die hebben een cadeau gekregen. Ongelooflijk. Wat zeggen die dan? Uh, mm, weet je dat ik dat niet meer weet? Nee, ja. Nee, dat, ja, het... uh, uh, ja je, je weet dat, dat, dat wat, wat je nu zegt. Je hebt gewoon een stukje leven gegeven aan hem. Daar is iedereen zich best van bewust. Maar dat kan je ook zonder woorden soms zeggen. He? Met een goede knuffel of zo. Ja, want is de band veranderd? Want wat heeft u gezegd eigenlijk? Want u keek elkaar ook zo aan van. Tja, wat hebben wij gezegd? Ja, nee, maar de, de band is zo. Ja, natuurlijk verandert de band wel. Maar uh, kijk, ik. ik uh, hoe zal ik het zeggen? In mijn werk, zeg maar. kom ik allemaal mensen, van verschillende plama gewoon verschillende soorten mensen tegen. En ik moet op tijd tegenwoordig mijn medicijnen. dat is op tien uur s ochtends. Dan gaat mijn telefoon af en dan ga ik mijn medicijnen nemen. Maar die, dan vragen die mensen, joh, waarom gaat je telefoon? Want dan leg ik gewoon uit dat ik een niertransplantatie heb gehad. Dat ik op tien uur uh, met een medicijnen moet nemen. Dus ik, en dat heb ik daarvoor, zeg maar, voor toen mijn eerste transplantatie... heb ik dat ook gewoon uitgedragen. Gewoon mensen die wouden weten, kon ik het, vertelde ik het gewoon netjes... Uh, of gewoon hoe het moest, mm -hmm. of hoe het is gegaan. En uh, ik liep er niet mee te koop, maar als ze vragen hebben, dan kon ja. ik altijd... Uh, en heeft u erom, uh, u erom gehuild om, om het gegeven dat u dit heeft gekregen? Nee, nee, ik heb mee omgehaald tot het weer minder werd manier. Toen, toen die manier van uw vader niet meer goed ja, functioneerde. Ja, ja, en zeg maar de eerste keer. Dus dat je hoort, ja, je moet een nieuwe transportatie of je moet een andere Toen hoor wat? Ja, jongen, dan, dan, dan ja. ja, sorry, dan vloek je af en toe. Uh, maar dan, uh, ja, het leven gaat gewoon door. En ja. dan uh, dat uh, zo nuchter zitten we dan dan wel in. En dan gaan we. Nou, zo nuchter, het is, het is wel hele, hele. Ja, het is wel heftig, maar. dingen best, ja, hoor, ik bedoel. En als er nu mensen luisteren, en die overwegen dit ook. Ja. Um, volgens uh, de mensen die er verstand van hebben zeggen... ja, het is eigenlijk inmiddels in Nederland een soort doorsnee ingreep. Uh, u zegt, ja. nou ja, ik was moe. Ik, het kostte tijd om te herstellen. Maar ja, ik heb het er graag voor over gehad. Wat zou u zeggen? Ik zou ze zeggen dat het een geweldig cadeau is... als je, uh, als je iemand op deze manier kan helpen. En, en zeker uh, omdat het zo weinig van jezelf vraagt... De warmte, die, uh, het gevoel dat je iets... Het klinkt zo ontzettend ja simpel, maar dat je iets goeds gedaan hebt... en dan ook echt in de positieve zin. Dat geeft zo'n zoveel, zoveel, zo prettig gevoel dat ik het iedereen aanraad. Want het negatieve, dus de operatie, de pijn... is eigenlijk niet in verhouding tot wat het teruggeeft. En dat, ik zou het iedereen aanraden, het lichaam moet goed zijn. Ja. Dat is punt maar één. U heeft, maar een, dat u u heeft een mooie leven gekregen doordat u hem dit gegeven heeft? Ik denk dat het dat het. Uh, ik, ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen. Het geeft meer inhoud. Nu heb je gewoon echt iets in de praktijk gebracht van. Uh... Naast de liefde. Yes. zeker. Ja. En u kunt weer twintig jaar vooruit. Ja, ja, dat, dat, ja dat, dat is ook een mooi leven. Ja, zeker. Ik, ik heb ook nog, bij de eerste keer heb ik nog gedeluceerd een jaar. Uh, dat, dat, kijk, dat wil niemand meemaken. En uh, als je iemand uh, van levend op levende donoren, ja, dat is gewoon dan gaat er gewoon weer een nieuwe wereld open. Ja. Net als met handen. Dat is hetzelfde met uh, transportaties van hart. Die, uh, die mensen die gaan ook weer een nieuw leven, mensen als die, de donor, zeg maar. Ja. Dus uh, dat, dat is gewoon een geweldig gevoel. Ik wens u alle goed. Ja, u beiden. Heel. Ik, uh, ik, ik sprak met Jaap Reinierse, Reinierse, ja, wel toevallig, he, Reinierse uh, en zijn uh, nierdonor Lia Verhoef. Dus een goede vriendin van zijn ouders. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Ja, ons kopje koffie wordt mogelijk goedkoper, omdat er een record oogst koffiebonen wordt verwacht, onder andere in Brazilië. Goedenavond, koffieimporteur Norbert Douquet. Goedenavond. Al 40 jaar in de bonen, zeggen we dan. Ja, Vond ik zo leuk? Ja. 40 jaar in de bonen. Ik zag tot mijn grote verrassing dat u hier het aandurfte in het NOS-gebouw om hier gewoon de koffie uit de automaat te drinken. Dat verraste me eigenlijk. Ja, dat doet u niets, dus wil wel eens. Dat je gewoon proberen, ja. Ja, dat doet u wel eens. Ja. Want wat is voor u het ultieme koffiemoment? Omschrijven ze even hoe dat er bij u uitziet. Nou, dat is eigenlijk wel 's morgens. En dat is eigenlijk het moment als ik wakker word en dan ga ik naar beneden. En dan, uh, ja, dan zorg ik wel dat ik een goed, goed kop koffie krijg. Ja. Inderdaad. ja, mijn man noemt het. Je gaat naar je laboratorium. <laughs> ja. dan van, maar is het inderdaad een heel. Moeten van alles kopjes met melk warm maken en nee, melk kloppen? Heb, ik, heb, uh, ja, ik heb gewoon een, een machine die de bonen maalt. En dan uh, vanzelf komt het eruit. Dus dat, uh, ik maak het wel even schoon van tevoren. Uh, omdat de omloopsnelheid niet zo groot is in mm. het gezin. Dus dan uh, zorg je ervoor dat er vers water is. Ja. En dan zet ik de koffie op die manier. En mag er een, uh, u bent de echte kenner, mag er een koekje bij? Dat doe ik eigenlijk nooit, maar het mag wel. Mag wel. Okay. Ik, de zoetigheid geeft een beetje binding. Ja, dus u doet er dan weer niet moeilijk over zo nee, te horen? Nee, nee, nee. U bent niet echt zo'n zo zo koffie klinkt het. U doet redelijk kalm over, want zijn er zijn <lacht> toch of niet? Ja. Ja, het is, ja, koffie is gewoon een, een wereldproduct uh, voor iedereen. En uh, het is in, uh, met name in West-Europa is dat uh, gegroeid als, als cultuurproduct... en hoort bij de eerste levensbehoefte thuis. En ja. Dat kun je niet in elk land zeggen. Nu is het zo dat er een, een waanzinnige oogst verwacht wordt. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Nou, waanzinnig. Dat is wat genuanceerder. Er wordt een uh, grote oogst verwacht. En dat komt eigenlijk gewoon door de, de koffie is cyclisch. En uh, dit werkt ook een beetje als fruitbomen. Eén jaar wat meer, ander jaar wat minder. En wat er gebeurd is in de afgelopen periode... dat uh, Columbia had een renovatieprogramma... en er is 35 productie productiedaling gekomen. En daar heeft de wereld uh, op geacteerd, zeg maar. En uh, toen zijn de prijzen naar boven gegaan. Nou Soms gaat het te hoog en soms gaat het te laag. Maar als de prijs omhoog gaat, dan zeggen anderen: koffie is interessant... Dus dus dan wordt er wordt ja, ja, meer precies. aangeplant? Ja, precies. Vraag, aanbod. En dan Vraag komen er... aanbod. Dus nu is er gewoon, uh, doordat het eerst hoog was, ja. is er veel geplant. En nu komen er gewoon veel uh, bonen. En het wordt mogelijk goedkoper daardoor in Nederland. Dat kan. Dat, je moet ook onderscheid maken tussen de kwaliteiten. Ik denk dat, dat er zeker nog onvoldoende productie in, in goede kwaliteiten is. Brazilië maakt wel een goede koffie, maar dat is ook doorsnee. Het is een, is een heel groot land. Het is het grootste producentenland in de wereld. Maar je hebt heel veel andere soorten waar behoefte aan is. En daar wil men heel graag ook die kwaliteiten drinken. En daar gaat het om. En die zullen altijd behoorlijk geprijsd blijven. Ja, dus het is even afwachten wat het uiteindelijk gaat doen in de ja, prijs in Nederland. Je kunt er niks van zeggen. Het maar is... goed, u komt daar op die uh, grote plantages. Uh, all over the world komt u. Um, hoe moet ik me u voorstellen? U gaat daar proeven? Uiteindelijk? De, de bonen die zijn. Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, het zijn ook wel koffietuinen waar je komt. En koffie okay. is eigenlijk meer een oerwoudplant. En uh, dat er plantagecultuur uitgekomen is, is gewoon door zeg maar: men heeft dat uh, kunnen cultiveren op een bepaalde manier. Mm -hmm. En uh, modern gemaakt. Ja. En uh, dat, uh, dat kan, maar in principe is het uh, een, een plant die schaduwbomen nodig heeft. Maar is het zo dat die bonen zijn op een gegeven moment rijp zijn? Ja. En dan komt u daar omdat u gaat kijken of u ze wil importeren of niet? Het is natuurlijk een, een kerst waar twee pitten, een, een pit in zit met twee uh, halven. En uh, dat is die koffieboon. En je moet kijken of die bessen inderdaad uh, rood geworden zijn. Dan kun je ze plukken, dus lekker schoete geur. Elk, hè? Rood is goed. Ja, rood is goed. En groen is dus onrijp en yes. dat is het te vroeg. Ja. En je moet een paar keer wel door de tuinen of plantage heen gaan... om te kijken of dat op het juiste moment is om het te oogsten. En daar hangt veel vanaf of je dat goed doet. En dan moet je rap doen, want anders gaat het ten koste van de kwaliteit. En gaat dus u het... dan net zoals bij een wijnboer uh, inderdaad proeven met elkaar? Ja. We proeven. Dat, kan, uh, dat gaat natuurlijk daar op de, op de burelen, zeg maar op kantoor... waar de mensen dat een, een, een, een koffiebrander hebben staan... dan branden ze de koffie echt in kleine units. En dan kun je het daar testen. Dat doen wij uh, op kantoor thuis ook. En uh, dat is ook het beste, omdat je dan in je eigen omgeving bent... met, uh, het zel, met dezelfde vergelijkbare uh, water. Omdat ja, de beleving in elk land is anders. Ja. En zijn het dan uh, rituelen zoals we dat ook kennen? Hè? Bij de wijn een beetje proeven, je mond en nou dan weer uitspugen... en dan weer een beetje water en een stukje brood... En een beetje ik het allemaal? Nou, dat brood laten we even weg. Maar ja. het is wel hetzelfde ritueel. En ook als je ziet hoe uh, koffie groeit, dan zijn uh, zijn natuurlijk in de, in de, in de berggebieden heb je ook hoeken waar wat minder zon of meer zon is. En daar heb je ook wel smaakverschillen door. Het is het, het blijft een natuurproduct. Afhankelijk natuurlijk van, uh, van de zomer uh, die er geweest is. Ja, precies. En is het ook zo dat de ene boer van zo'n tuin dan er meer gevoel voor heeft dan de ander. En dus beter inspeelt op, weet ik het, water, meer water, minder water? Of... Ja, dat weet je natuurlijk uit ervaring. Hè? Want uh, kijk, koffie kan heel wat hebben met water. Dus dat is uh, altijd wel nodig. Het moet op tijd ook regenen. Zeker in de, in de, in de aanvang van de bloesem. Dat hij dat dan goede stress krijgt... Uh, eerst door de overgang naar de nieuwe bloesem toe. Dat goede die... stress heet ja, dat in Ja, dan jaren. moet hij dus gewoon... <laughs> en dan krijgt hij plots in regen. En dan gaat hij natuurlijk helemaal uit zijn dak. En dan krijg je een fantastische bloesem. Maar heeft de boer... Daar maar invloed op is het nee, zo dat de ene boer gewoon beter is dan de ander? Nou, het is wel zo dat je moet wel de zorg hebben... en de, de, de struiken op de juiste afstand hebben staan... en, uh, en, en toch uh, echt zorgen dat je grond goed, uh, goed voorzien is. Je kunt natuurlijk niet op elk plekje een koffiestruik neerzetten. Nee. Je nee. Uh, kunt het wel doen, maar uh, dat werkt niet altijd. En zijn er dan ook woorden, net zoals een fruitige afdronken... en weet ik ja. het, zoals we dat... Ja, dat noemen ze wat. Nou, dat is, uh, groen is onrijp. Uh, je hebt uh, overgefermenteerd en is die doorgeschoten... tijdens het fermentatieproces en dan... Uh, maakt die, wat men wel eens zegt, heel erg bitter. Er zijn ook wel andere uitspraken over, maar dat zal ik nou niet bezig Namelijk uh, wat dan? Zeg eens even. Overgefermenteerd, dat noemen wij geile koffie. Oh, geile koffie. Ja. Oké, okay. ja. want hoezo eigenlijk? Dat, is, dat komt omdat die, die best die is te lang, uh, eigenlijk die pit is te lang in de best gebleven en dan uh, schiet die door. Dus het is, heeft te lang geduurd in de Twentse van, uh, van het plukken naar de fabriek te brengen. Of thuis, en dat is geil? Uh, ja, dat noemen wij zo. Dat is een vakterm. Ja, Oké, okay. hm. uh, goed. Overgefermenteerd. Ja, en wat nog meer? Wat zijn er nog meer van dit soort leuke weetjes over de koffiebonen? Nou, je kunt een aardappelkelder hebben. Dat is als, je, als de koffiebonen op de grond uh, gevallen is... en uh, smaakt, uh, naar de smaakt naar de bodem, naar de grond. En, ja. uh, nou, dan kan het zo erg zijn, uh, dus te ver doorgeschoten, dat je, dat je zegt, oh, het, uh, het proeft hier een beetje naar, uh, naar uh, aardappelkelder. Dan heb je vergelijkingen. Want je moet elkaar vertellen en wijs kunnen maken, in de, in de goede zin des woords, van. Want niet iedereen heeft dezelfde beleving met proeven. Mm -hmm. Dat je echt exact uh, kan zeggen van: Dit, zo proef ik het, maar je weet niet hoe die anderen dat beleven. Ja, dus beleeft. je gaat met collega's heen. Dus met de collega's moet je dat er natuurlijk afspreken. En dan met elkaar bespreken. Dat is een ervaringskwestie. Ja. Daar doe je jaren over om ja. dat te doen. en dan heb je lol met elkaar soms. Ja, ja dat klopt. Ik zie u lachen. <laughs> uh, Wanneer is eigenlijk de, koffie, de koffiebonen in uw leven gekomen? Want u zit al veertig jaar in de import. Hoe kwam dat? Nou, dus eigenlijk via mijn vader. Kijk, uh, mijn grootvader is het bedrijf begonnen. En uh, ja, ik ben ook opgegroeid dus in, in een koffiegezin... en na de hand uh, in de zaak gekomen. Ja, en Daarvoor... wat betekent opgegroeid in een koffiegezin? Wat merk je daarvan? Nou, het is natuurlijk wel zo dat je kritisch bent uh, met uh, proeven. Met smaakbeleving. En uh, dat uit zich ook in het eten. Dus uh, mijn moeder had het niet altijd even makkelijk... <laughs> Met koken. Want dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Je een smaakontwikkeling. Koffie. En dan uh, ga je dus bewuster consumeren. Je proeft ook dingen heel, uh, heel goed. En, uh, en dat vind ik ook het mooie van koffie. Dat je daar keuzes in hebt. Ja. Um, want ik heb begrepen dat u ook Max Havelaar uh, mede opgericht heeft. Ja. Nou, ik heb het niet opgericht. Ik heb, de, ik heb hulp geboden en men is naar me toegekomen... omdat men graag dit concept op de markt wilde zetten. Ja, en duurzaam, hè? Duurzaam, ja. En dat was in, uh, voor 1988. Het is in 1988 op de markt gekomen. En daar ben ik uh, heel intensief mee bezig geweest. Het interesseerde mij. En, ook uh, omdat u het begaan bent met die boeren daar, die u daar allemaal ja, heeft ontmoet. het was ook een, uh, de koude oorlogperiode nog. En uh, het was moeilijk om te exporteren voor boeren. Er waren veel overheden die daar uh, zeg maar op de kastroom... Zaten. En dan konden ze heel moeilijk exporteren. En uh, dat moest een deur krijgen, een luikje, om dan uh, zeg maar dat toch te privatiseren. En dat hebben wij met het concept uh, Max Havelaar voor elkaar gekregen. Door dus toch met die lokale overheden te gaan praten, het uit te leggen en be begrip te krijgen. Ja, nu uh, kent u een heleboel van die koffies. Uh, als ik zeg: hier heb je een kopje koffie. En dat is dan bijvoorbeeld een Arabica uit Brazilië. En daarnaast, weet u dan niet, hè? en daarnaast staat een uh, Arabica uit bijvoorbeeld Ethiopië. En ik laat het u proeven met een blinddoek voor. Nou, en... dat verschil, dat haal ik er dik uit. Onmiddell Want, uh, onmiddellijk. Ja, onmiddellijk? Omdat Ethiopië zo'n specifieke smaakbeleving is, dat, uh, dat is echt uh, hemelsbreed verschil. Maar je kunt uh, momenten hebben dat je erin vliegt en dat je denkt, verdorie, ik zit ernaast. Want dan is het van een buurland. Ja, de, de, de, de, de natuur kent uh, in die zin geen grenzen. Nee. Is het een goede zaak als de prijzen uiteindelijk naar beneden gaan... door dus die, die, die grote... Nou, ze zijn te hoog geweest. En dat is natuurlijk ook moeilijk te financieren. En dat, dat merk je dan ook. En uh, dan zou je bewakers nodig hebben om de koffie te transporteren. En nu zitten we met een niveau wat, uh, wat uh, goed aanvaardbaar is. En ik denk dat dat in die buurt ook wel zal blijven. Want je krijgt toch automatisch dat in de huidige tijd de mensen dan zeggen... ik ga mijn product gewoon niet vermarkten. Want de prijs is te laag. Ja. Nou, En dat heb je in verschillende landen. We zullen het afwachten. Ja. We zullen het zien. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Ik sprak met uh, Norbert Douquet al 40 jaar, dus uh, koffie-importeur in Nederland. Dank voor uw komst. En dit waren de twee dingen van Max. Voor meer informatie en elke uitzendingen terugluisteren... kunt u terecht op onze site tweedingen.nl. En morgen ontvang ik uh, oud cda kamerlid Mirjam Sterk. We gaan onder andere praten over haar strijd tegen de jeugdwer jeugdwerkloosheid. En straks, zoals u gewend bent, BNN Today met Willemijn Veenhoven. Ja. Wat staat er bij jou in de Football. agenda? Voetbal. Venebadje Benfica, onder andere FC Basel-Chelsea. Daar gaan we veel naar flitsen. We hebben het over Karl Lagerveld. De man is een legende, een levende legende. En zo meteen hoor je waarom. En we kijken naar de dag slash Koningsdag, 30 april. En dan vooral naar de beveiliging en naar de mooie details daarvan. Dat is goed verhaal. Dat allemaal, maar eerst het nieuws van half negen.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 De aandeelhoudersvergadering van Bierbrouwer-Heineken is ophef geweest over bonussen van in totaal 4 miljoen euro voor topman van Boxmeer. Onder meer de pensioenuitvoerders APG, PGGM en MN Service stemden tegen die bonussen. Uiteindelijk stemden zo'n 20% van de aandeelhouders tegen 80% voor.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 Amerikaanse regeringsfunctionaris hebben gezegd dat Syrië waarschijnlijk chemische wapens gebruikt tegen de opstandelingen. Het zou gaan om Sarin. Eerder hadden Israël en Groot-Brittannië al gezegd dat Syrië gif of zenuwgas gebruikt om de tegenstanders van president Assad te bestrijden. En in het zuidoosten van Frankrijk zijn drie mensen op straat doodgeschoten en raakten gewond. De dader is aangehouden. Volgens de Franse media is het een man van 19. Over het motief van de schutter is nog niets duidelijk. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Een hele goede avond. De Dam in Amsterdam is dinsdag natuurlijk de plek waar het allemaal gebeurt. Veel oranje feestelijkheden natuurlijk, maar dat brengt ook extra risico's met zich mee. Wij kijken na negen hoe je Willem Maxima in die bloedjes van kinderen eigenlijk veilig houdt. En het zou een spannende avond worden voor Frans Wekers. Hij heeft nog even uitstel, maar hoe spannend het wel al was in Den Haag... wat er allemaal achter de schermen gebeurde, dat hoor je zometeen. Via radio1.nl slash webcam, dan kan je meekijken in de studio. En dan zie je onder andere Anna Nushin. En uh, zij zit op Karl Lagerveld, dat yes. wil zeggen. <laughs> ze weet alles van die man die vandaag een winkel in Amsterdam opende. Wat, wat vind je zo fascinerend aan hem? Ik vind hem gewoon een hele grappige, best wel psychotic persoon. En het heeft ook wel iets, toch? Best wel psychotic. Een beetje psychotic. Maar alle, alle genieën zijn psychotic, zeggen ze. dus. Zometeen precies dan wat er achter hem steekt en waarom hij dat een beetje is. Het is nog steeds, een, nou ja, zo niet de grootste modebaas ter wereld. Ja, ik denk wel dat hij echt een van de machtigste is, ja. Ja, en zeer invloedrijk nog. Ja. Dat is zometeen op facebook.com slash BNN Today vind je alvast een filmpje... waarin wij je leren hoe je zo kunt worden als de legende Carl Lagerveld. Ga dat zien. <tied> Maar eerst de sport. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, ik ga het een beetje hebben over judo, een beetje over Gianni Romme en nog een beetje over wielrennen. Dus ik uh, trap me af met wat judo, want Sanne Verhagen is op het EK net buiten de prijzen gevallen. In de klasse tot 57 kilo verloren ze van de Portugese Thelma Monteiro. Het was de strijd om het brons. Verhagen begon trouwens het toernooi vanochtend met een verrassende overwinning... op de Roemeense Capriorio, de nummer twee van de Spelen in Londen. En het was voor Verhagen nog maar haar debuut op een EK. Ik denk dat ik heel tevreden kan zijn om het over mijn dag... En... Ja, ik ben nu wel teleurgesteld natuurlijk met mijn vijfde plaats. Maar ik denk dat als ik over een paar dagen terugkijk... Dat het, dan, dat het dan best tevreden mag zijn. Andere Nederlanders deden het niet al te best op het EK. Zo kwam Jeroen Mooren niet verder dan de eerste herkansingsronde. En daarin werd hij uitgeschakeld door de Oostenrijker Ludwig Peicher. En Johnny Romme wordt assistent-coach van Team Liga, de ploeg van Marianne Timmer. Oud schaatser gaat daar werken met de toppers Thijsje Unema en Margot Boer. Romme was tot een maand geleden nog bondscoach van Italië. En toen hij daar stopte, zei Romme nog dat hij een pauze wilde inlassen. Daar is hij alweer snel op teruggekomen. Ja, ik had er inderdaad zeker uh, voor ogen om eens even te zeggen... Van nou, uh, ik neem even een time-out en ik ga eens kijken wat ik, uh, wat ik wil... Alleen, uh, dit kwam op mijn pad. En ja, dit is wel een, een, een functie wat ik altijd al gezegd heb, dat ik graag in Nederland wilde werken. En zo is Rommel dus herenigd met Marianne Timmer. Allebei wonnen ze twee gouden plakken op de Olympische Spelen van Nagano. En wielrenner André Greipel heeft zijn tweede ritzegen gepakt in de ronde van Turkije. De Duitser was veruit de snelste in de massasprint. Gisteren won Greipel ook al. En in de ronde van Romandië werd de tweede etappe gewonnen... door Ramunas Navardauskas. Hij komt uit Litouwen. Johnny Hogeland zat ook in een kopgroep. Maar hij finiste uiteindelijk op meer dan 11 minuten achterstand. Hogeland maakte in Zwitserland zijn comeback... na zware valpartijen in februari. Ja, om 11 uur, uh, of om 10 uur, zijn we er weer met Langs de Lijn. En dan uh, natuurlijk veel meer over uh, de wedstrijden in Europa League. Verder Bartje, Benfica en Basel tegen Chelsea. Ja, en bij ons flitsen natuurlijk. Zeker, zeker. Wat denk jij? En Daft Punk. Heerlijk. Ben jij ook zo uh, on oh. als de rest van de wereld? Ja, helemaal. Nou, Rogers, fantastisch dat riffje. Oh. De nieuwe van Daft Punk, Get Lucky. Like the legend of the Phoenix.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 Just some feeling. Maar kwam uit en ik dacht: meteen luisteren op Spotify. Ik was niet de enige. Het is het meest gestreamde nummer ooit in Engeland en Amerika, maakte Spotify laatst bekend. Daf Punk, get lucky. Radio 1, BNN Today. Straks veel voetbal hier en we hebben het ook over Beyoncé. Die wil geen fotografen meer voor de podium. En nou zijn er fotografen die zeggen: Broodroof, censuur, dat straks na negen. Dan wil je meetwitteren? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. We gaan uh, meteen door met de politiek. Staatssecretaris Wekers van Financiën die ligt onder vuur. Want wist hij het nou wel of wist hij het nou niet... dat er door Bulgaren massaal gefraudeerd werd met de zorg- en huurtoeslag? Nou, volgens de Belastingdienst die hem had ingelicht wel. Maar Wekers blijft volhouden van niets. De oppositie is woest, eiste voor 7 uur een brief van de staatssecretaris... en wilde een spoeddebat. Peter Blok, politiek verslaggever voor de NOS. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die verklaring kwam er, hè? maar de, daarin vroeg hij meer tijd. En uh, hij zegt, ja, de zaak is gewoon te omvangrijk voor een snelle reactie. Dus nu wordt het debat uitgesteld tot na het uh, meireces... En dat terwijl de oppositie en zijn eigen ambtenaren echt heel erg kwaad zijn. Hè? Ja, dus uh, die vinden het ook natuurlijk maar raar... dat staatssecretaris Wekers zo'n beetje als enige niets wist... van die omvangrijke fraude door uh, Bulgaren met toeslagen. Ja, Wekers, hij is toch de hoogste baas van de Belastingdienst. En als dit dan op grote schaal gebeurt... Het staat ook nog eens in uh, allerlei rapporten. Volgens de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst... en ook een inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken... vindt die fraude veelvuldig en op grote schaal plaats. En ook nog eens in uh, meerdere Nederlandse steden. Ja, dan is het natuurlijk toch wel heel raar dat Wekers dat dan niet weet. Want dan zou hij toch op de hoogte moeten zijn, actie ja. moeten ondernemen... en het toch ook op uh, alle mogelijke manieren moeten zien te voorkomen. Dat zou je allemaal denken. Uh, wat daarbij komt ook, um, dat het natuurlijk wel in dit geval een beetje, een beetje moeilijk is, een beetje precair ligt... dat zijn eigen ambtenaren zich nu zo massaal tegen hem keren. Ja, Wekers die heeft het rapport niet gekregen, zegt hij. Hij spreekt van een incident. Ambtenaren zeggen hij zit te jokken. Hij wist het wel. Ja, Wekers zegt dat hij voor deze specifieke vorm van fraude niet is gewaarschuwd. Hij is geschokt. Hij wil een eind aan deze vorm van oplichting door de Bulgaren. Hmm. Ja, dan vraag je je wel af... Uh, het mag dan allemaal op die intranet-site uh, van de Belastingdienst ja. staan. Hè, die boze medewerkers. Die schelden op de baas. Ja, schelden op de baas. Als wij zoiets over onze baas zouden zeggen... kan dat twee dingen betekenen. Of je vliegt er zelf uit. ja. En als iedereen het zegt, dan gaat die baas toch aan zichzelf twijfelen. En dan kom je inderdaad bij die vraag wat je uh, net uh, aanroerde. Van, uh, ja, dit is uh, toch een uh, precaire situatie. Kun je dan nog goed functioneren... als je eigen ambtenaren dan zo tegen je zijn? Ja, dat is de vraag. Uh, allemaal dus erg uh, heftig. Uh, ja, wekers die... Uh, die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 Ja. <laughs> Rutte van Pauw Nieuws gaat ja. eruit. Ja. Uh, nou ja, vastbesloten om te blijven. Um, de Wekers ligt natuurlijk al ook, als je even naar de Kamer kijkt, niet zo heel lekker. Hè? Er was natuurlijk dat gedoe met oud-wethouder van Rijn Roermond... Um, dat, dat speelt denk ik ook wel een beetje mee voor de Kamer dan. Ja, alles wat de politicus meemaakt inderdaad... kan vroeg of laat opnieuw tegen hem gebruikt worden. Toen was het allemaal uh, niet handig. Uh, die zaak van rijen, uh, sponsorbord in uh, Limburg... Ja. met grote uh, de foto van Wekers erop. Maar ja, Wekers had geen geld aangenomen of tegenprestaties geleverd... en had naar eer en geweten gehandeld. En toen was het weer einde verhaal. Ja, het ligt nu dus vooral aan het feitenrelaas van Wekers. Dat wil de Kamer even afwachten... Maar ja, dat er uh, iets goed mis is, dat is wel duidelijk... want hij had geïnformeerd moeten worden. En uh, ja, het roept de vraag natuurlijk op... kan Weker zijn belastingdienst wel vertrouwen? En ook al uh, is er wel uh, genoeg vertrouwen bij die ambtenaar in hun baas... Uh, staatssecretaris Wekers, dat is natuurlijk ook een vraag. Volgende maand zal dat allemaal blijken. Hij heeft dus dat uitstel gekregen voor die brief. En dan na het debat, uh, of dat debat is pas na het recess ja. rond uh, 14 mei. En dan zal blijken of hij kan blijven zitten. Hij krijgt een of drukke iets. vakantie, denk ik. Zeker. Dat wordt een uitgebreide brief, dat feit jaar helaas. Goed, en dan was het verslaggever Peter Blok. Dankjewel. I want only the sunny side of life. I'm just a designer. That's enough for me. People know me anyway. I cannot cross the street and need bodyguard. People in the street who talk to me, who want autographs, who want me to be are very young people. This is for me the most surprising thing. But I think it's very flattering. Hm? Flattering. Karl Lagerveld hoorde je over zijn leven in de schijnwerpers. Um, het is, hij is cult, de man, hein, Karl Lagerveld. Hij mag dan uh, 79 zijn. Hij is nog steeds werelds invloedrijkste modeontwerper... en behoort toch echt uh, in de modebusiness tot de grote der aarde. Vanaf vandaag is hij ook een klein beetje van ons. Want vanaf vandaag is uh, de eerste Karl Lagerveld-store in Amsterdam open... Um, Tijd is om deze man eens even onder een vergrootglas te leggen, dachten wij. Want keizer Karl is op zijn zachtst gezegd een, een bijzondere man. Anna An Nushin, jij bent fan. Je yeah. bent kenner, uh, 26, <laughs> oprichter van Ensemble... een van de grootste lifestyle magazines van Nederland. Ja, je reist de hele wereld rondzitten op alle front rows bij uh, modeshows. Mm. Waarom is dit, is dit zo'n fascinerende man, vind jij? Nou, ik vind hem sowieso heel erg fascinerend, omdat hij gewoon de meest bizarre uitspraken heeft en toch iedere keer weer de meest rare fratsen uithaalt, waarvan je denkt, hoe komt die man erop? Maar hij komt er wel telkens mee weg. Zoals, noemen ze dat. Nou, hij heeft bijvoorbeeld met een ex-prostituee gewerkt, hij heeft haar lookbook geschoten, Dat hebben ze geshowt tijdens Parijs Couture Week. Um, hij fotografeert zelf als zijn campagne, dus daar hoor je ook wel eens gekke dingen over. Hij heeft laatst, een, nou, hij heeft laatst bijvoorbeeld een uh, meisje in zijn campagne gestopt, een Jong model, die echt heel erg jong is, dus daar waren niet alle kenners over te spreken. 13, 14, dus uh, 14, ja, 15, ja, ja, heel 15. jong. Ja, en, dat, uh, en hij is natuurlijk continu in, de, in het nieuws over. Hij noemt mensen lelijk, hij noemt mensen dik, hij is gewoon geen fan van dikke, lelijke mensen. Dus, Terwijl, uh, hij was zelf ooit heel ja, erg dik, toch? Ja, maar daar heeft hij wat aan gedaan. Dus dan is het, zeg maar, in de mode is het dan legit, dan heb je jezelf veranderd en dan mag je dat natuurlijk over anderen zeggen, vindt hij. Ja. Maar goed, het blijft een fascinerende man en ik vind hem uh, hilarisch. Jij was bij de persopening van de winkel? Doet yes. Het zijn naam en zijn imago eer aan die winkel? Ja, zeker. Ik, denk, ik ben uh, in Parijs tijdens Fashion Week ben ik er geweest in uh, maart. En toen was de winkel wat grootser geopend natuurlijk. In de avond was hij er zelf ook. Toen was ik er helaas niet. Daar moet je iets groter voor zijn. Um, en in Amsterdam is het een hele, hele zwart-witte winkel. Eigenlijk precies wat hij zelf ook is. En grappig is dat hij, uh, hij is zelf heel erg anti-internet Hij laat mensen voor hem op internet gaan. Mm. En in de winkel is het echt een sociale hub, heel erg bewust. Er hangen overal iPads waar je je look kan sharen. Je kan je eigen foto instellen in de winkel, je kan uh, tweeten. Als je door Carl geretweet wil worden, is dat het moment. Dus het is heel erg ja. grappig opgezet in Amsterdam. Ik vind dat het wel heel erg bij hem past. Hij was er zelf niet bij. Maar dat schijnt nee. niet zo bijzonder te zijn. Want hij is wel vaker niet bij zijn eigen feestjes. Ja, hij is er heel vaak niet bij. En hij heeft ook heel vaak zegt hij dat iedereen er is. En dan komt hij toch maar niet. Of uh, hij loopt vroegtijdig weg tijdens interviews. Ja, je bent toch, een paar mensen kunnen dat maken op de wereld. En hij is daar één van. Maar is hij zo arrogant of, of verveeld? Wat, wat is het Ik aan denk hem? dat die man gewoon een heel strak regime heeft. Hij gaat om zeven uur naar bed. <lacht> dus je, kom, om je moet uur. Maar, Volgens mij stipt om zeven uur. En hij heeft choupettes, een kat waar hij voor moet zorgen. Dat komen dus, we zo. Op? Ja, dat daar komen we een... zo. Op, maar hij, is, hij heeft gewoon heel een heel strak regime. En dat snap ik ook. Als je zoveel lijnen moet uh, onderhouden... Dan, dan kan je niet overal bij zijn. Dan kan je niet naar een feestje af en toe. Jelaas, nee. Niet, nee. Um, een legendarische man. Jij, jij ontleed hem voor ons hier. Ik heb, hem, ja, ik heb mijn research gedaan. Ja, en dan beginnen we natuurlijk even bij zijn uiterlijk. Dus opvallend. Ja. Hij heeft natuurlijk dat, dat, dat grijze staartje. Ja. Altijd een zonnebril. Altijd handschoenen. Altijd dat, dat kraagje omhoog. Ja. Wat, wat is dat? Nou, het kraagje is omdat hij... Uh, dat wist ik ook niet, maar dat heb ik nu ontdekt... is omdat hij uh, zijn peetoom... Was, die was 75 toen hij werd geboren... En zei, Peter was eigenlijk de enige die hij heel modieus vond. Dat was in zijn ogen de perfecte man. En die had altijd een hele hoge kraag. En toen is Carl dat eigenlijk nagaan doen. En hij heeft zelfs een nachthemd, geloof ik. Dus hij alles, dat gaat gewoon altijd met hem mee. Zijn nachthemd is ook helemaal bezuid met hoge kragen. Je moet een en... kraagje, want dat is chic. Dat, dat is, is chic, dat, dat, dat, is er gewoon, uh, dat, dat is, ziet er mooi uit. Dat is status, dat, ja. En die bril, wat is daarmee? Want hij, hij heeft permanent een zonnebril op. Ja, maar hij is dus super schattig zonder zonnebril. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Ja, maar wij ja, hebben ja, maar heel vaak foto. items over hem. Ja. En hij ziet er zo om te knuffelen uit als hij geen bril op heeft. En dat is ook wat hij zelf zegt. Hij is bijziend, geloof ik. Dus hij ziet gewoon, hij, zonder bril ziet hij er heel erg uit als een puppy. Hij heeft hele kleine oogjes. En dan denk je eigenlijk, oh, het is een hele schattige opa. En dan wil je hem gewoon knuffelen. En dan vergeet je eventjes dat hij zo'n hele krachtige man is. Dus dat is voor hem ook de reden dat waarom hij altijd... Ja, zonder ja. bril is hij niet de Carl die mensen kennen. Um, hij staat niet alleen bekend om zijn looks, je zei net al die kat Choupette. Ja. Uh, hij heeft een eigen Twitter-account, uh, zometeen meer. Maar um, er zijn nog meer dingen aan hem. Wij spraken vandaag modefotograaf Peter Stichter. En die heeft Karl Lagerveld al een aantal keer voor zijn lens gehad. Op de dag van de show komt hij altijd in zijn hummer. En dan rijdt zijn vriendje. Mooie gespierde testosteronjongen. Die ook altijd in de show meeloopt trouwens. Maar hij praat heel zacht. En dan begint hij zo te lispelen. En ja, dan moet ik eigenlijk altijd wel lachen. Normaal draagt Carl natuurlijk altijd een zonnebril. Maar ik heb hem een paar keer zonder gezien. En dan doet hij me toch een beetje denken aan een uh, mol in het daglicht. Vroeger was het een heel klein dik mannetje. Klein dik Duitsertje. Als ik bij de shows ben in Parijs, dan moet ik hem wel eens fotograferen. En als hij backstage rondloopt, dan uh, zie ik hem altijd cola drinken uit een wijnglas. Cola drinken uit een wijnglas, dat is een van zijn handelsmerken. Wat, ja. wat, wat is daarmee? Hij heeft volgens mij ook wel eens gezegd dat hij liever cola drinkt... uit zo'n speciaal kristallenglas. Die neemt hij ook overal mee naartoe. En dat is een glas waar precies de inhoud van een blikje in past. Dat vind ik ook dan zo mooi, weet je, dat mensen aan dat soort details denken. En neemt hij ook overal mee naartoe, want hij zei... dat drinkt lekkerder dan uit een oud mosterdglas. Geef ik hem gelijk. <laughs> Ja, ja. Goed, die man is gewoon show. Het is een grote show. En wat is dat met dat kussen? Van ja, hij heeft een kussen wat hij, waar hij altijd mee reist. En die heeft hij, geloof ik, van iemand gekregen toen hij net naar Amerika ging. Dat is, of dat helemaal waar is, moet je altijd maar natuurlijk uh, met een korreltje zout nemen. Hmm. Maar hij vloog naar Amerika als kleine jongen. Hij kreeg dat kussen van iemand. En dat is een soort van zijn geluksding. Dus die neemt hij overal mee naartoe. Dat kussen is natuurlijk stokoud. Hij heeft geen kinderen. Dus, uh, heeft geen geen kussen. Kussen. Dat is zijn kussen en zijn ja. kat. Ja, dus die neemt hij overal mee naartoe. Die kat is choupette? Ja, choupette. Choupette heeft eigen personeel. Choupette heeft twee bediendes. Dat is echt meer dan heel veel mensen in hun leven zullen hebben. En wat doen die voor hem? Die krijgen, als Carl er niet is... heb ik ook dus helemaal uitgepluist... Krijgen, hij houdt dus een boekje bij, een soort dagboek... wat Chupet <laughs> heeft gedaan. Of Chupet <laughs> moe was, of hij goed heeft geslapen... of hij goed heeft gegeten wat hij heeft gegeten. En hij heeft nu 600 pagina's in een paar maanden tijd. En hij dineert met Carl aan tafel. Het is echt een hele happening rondom hem. En hij heeft zijn eigen iPad. Hij heeft al, ja, hij weet hoe hij met de iPad moet werken. En het is een spoiled princess, had hij gezegd. Een so, sophisticated, ze gaat niet de straat op. Hoe is deze man zo geworden? Komt hij uit een heel raar gezin? zin of zo, Lagerveld, wat is dit? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat nou, zijn moeder schijnt niet een hele lieve vrouw te zijn geweest, dus dat, uh, die, die vond hem ook een beetje saai en die vond zijn kleding niet mooi, die liep zelf altijd in Sonne, Sonja Riquel, dus dat is een hele statige mooie vrouw waarschijnlijk geweest. En Carl was in haar ogen niet de, de ideale zoon, dus misschien heeft dat er wat mee te maken. Je ja, weet het niet. Hoe, hoe wordt iemand zo? Maar hij was toch ook, Er komt uit een heel streng gezin, geloof ik. Ja. Zij, zij vertelde hem echt wat, wat hij moest doen. Ja, hij moest de dagboeken verbranden, geloof ik, omdat ze niet wilde dat mensen hoorden hoe dom die was. <laughs> hij heeft natuurlijk ook niet gestudeerd. Weet je? Dat is dus echt iemand die dat zelf zichzelf heeft aangeleerd. Wat hij heel goed kan is gewoon schetsen. Hij is eigenlijk gewoon echt een tekenaar. Natuurlijk, het is een, een bijzondere man. Um, hij heeft tegenwoordig als muze Nederlandse. Dat ja. is nog een mooie, mooie connectie met ons land. Is dat ook de reden dat hij nu die winkel heeft geopend? Saskia, ja, ik, ik weet niet of dat zo is. Ik, weet dat die, ik heb een beetje nagedacht over zijn muzes... en toen ben ik zelf tot de conclusie gekomen... dat ze, het zijn vaak de wat killere koude vrouwen zijn. Diane Kruger is hij heel erg fan van. Dat is natuurlijk ook een Duitse, Duitse dame. En uh, nou ja, Saskia is ook een hele mooie. Hij heeft daar ooit omgeschreven als iemand... die nog niet zo heel lang in de business zat. Dus dat vond ik ook wel grappig om te zien. Um, ik weet niet of het, uh, het daar... Daarom is dat de winkel in Nederland is. Maar ik denk een slimme zet, want het zijn goede prijzen ook in de winkel. Iedereen die kan, dat, uh, kan daarvan meesnoepen. Vanaf vandaag dus de Carl Lagervold Store in Amsterdam. Yes. En Anna Nushin, die is van het online magazine Ensemble, is fan en kenner. Dank je wel. Lily Allen, smile. myself. Wou ik zeggen, smile. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Het wordt dinsdag super druk op de Dam, op Koning de Dag. Iedereen wil onze nieuwe koning zien. Maar dat brengt natuurlijk allerlei veiligheidsrisico's met zich mee. Dennis Mas opkomt vanavond. Hij weet alles van veiligheid. Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam. Wij moeten natuurlijk gewoon werken, Koningin in de Dag. Hadden jullie anders op de dam gestaan? Nee. Er komen dubbel zoveel mensen naar Amsterdam dit jaar als naar normale Koningin in de Dag. Laten we vanuit gaan, 1 miljoen bij normale, nu dus 2 miljoen. En er zijn 20.000 plekjes op de dam. En dan komt er straks iemand in die zegt. Wow! Het hoorde deed even na. Ja, dat, dat, is er ja, want, iets waarvoor we bang moeten zijn? Nou, we moeten nooit bang zijn, want een mens leidt het meest door de lijden wat hij vreest. Mooi gezegd. Dankjewel. Maar ja, Maya, je moet wel voorbereid zijn. Dus die beveiligers lopen de hele dag te speeden. Ja. Naar wat? Naar nou, de mensen die zich verdacht gedragen. Dus het is maar goed dat jij niet op de doom gaat staan. Want ik zie je zo als een Al-Qaeda-strijder uit. Nou, ja, Je baard is nog niet vuistdik genoeg. Ik ben nog aan het kweken. Ik heb nog uh, vijf dagen jongens. Nee, ja, maar het wordt vooral ook gewoon een feestje. Met heel veel mensen. was ook heel veel mensen daar bij Feyenoord, Benfica, Ronald van der Geer kijkt naar de halve finale van de Europa League. Ja, vol zit het nog niet. Maar dat zal ongetwijfeld straks Bijna. wel gaan gebeuren. Bijna vol, want dit is wat. Vene Bartje speelt in de halve finale van Europa League tegen Benfica. En Vene Bartje is nog nooit eerder in een Europees toernooi zo ver gekomen. Laat staan dus dat het alles in een finale heeft gespeeld. Want dat staat tenslotte nu op het spel in deze wedstrijd. Plekje in de finale op 15 mei in de Amsterdam Arena in Amsterdam. Waarom is deze wedstrijd naast dat er twee grootmachten zijn uit het Europese voetbal? Toch wel ook bijzonder leuk omdat er aan beide kanten een Nederlander speelt. Straks in de basisopstelling bij. Venobadje, de nummer 2 van de Turkse competitie. Dirk Kuit aan de rechterkant van een driemans middenveld. En aan de andere kant bij de club Benfica op weg om Portugees kampioen te worden. Zien we een oudspeler van FC Twente ook aan de rechterkant starten van een driemans aanval. En dat is Ola John. We beginnen zo op vijf over negen. En dan begint ook bij Frank Wilaart, FC Basel Chelsea. Ja, Chelsea natuurlijk de winnaar van de Champions League. Vorig jaar, dit jaar, zouden ze eventueel de Europa League kunnen winnen. Dat deden ze nog nooit, dus dat is een prijs die je dan zou kunnen toevoegen. Moet je wel eerst even langs FC Basel. Dat klinkt eenvoudig, want de kampioen van Zwitserland, dat kan toch niet zo ingewikkeld zijn. Dat dachten ze bij Tottenham Hotspur ook in de vorige ronde. Twee keer 2-2 en vervolgens ging Tottenham Hotspur erin met penalties uit tegen dit FC Basel. Dat iedereen verbaast voor het eerst ooit, ook in de halve finale, staat er dus ook voor het eerst een finale plaats zou kunnen gaan halen. Kort. Bazel. Basel, die zouden we zomaar in de gaten moeten gaan houden. Een speler die we in de gaten gaan houden is de Egyptenaar Salah, een jonge aanvaller bij Basel. Ja.